een Klomp met het NOS-journaal. De veiligheidsmaatregelen op Schiphol worden teruggeschroefd. Vanaf vanavond zijn er minder controles op de wegen rond de luchthaven en op het NS-station. Sinds eind vorige maand waren er extra veiligheidsmaatregelen van kracht vanwege een signaal van terreurdreiging. Na onderzoek van dat signaal blijkt dat de verhoogde inzet van militairen nu niet meer nodig is. Een man van 59 die gisteren gewond werd gevonden in een tuin in het Friese Oudwouden is overleden. Zijn 55-jarige vrouw werd gisteren al dood gevonden in hun huis. Vermoedelijk is zij door haar man om het leven gebracht. De brandweer was naar het huis gegaan na een brandmelding van een buurtbewoner. Die vond de slachtoffers. De man werd met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht. Daar is hij vanochtend overleden. Bij twee aanslagen in het oosten van Turkije zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. In totaal zijn ruim 200 mensen gewond geraakt. Bij beide aanslagen ging een autobom af voor een politiebureau. Vanochtend kwamen bij een grote explosie in het oosten van Turkije zeker drie politieagenten om. Vannacht kwamen ook drie mensen om het leven.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 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat ze uit voorzorg bestrijden. Plassen, vijvers en ander stilstaand water in Venedaal worden met een larvendode middel bespoten, zegt de NVWA. Het weer, flink wat zon vanmiddag. In het zuiden wel kansen op wat wolkenvelden, met misschien een bui, door 22 tot 26 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden meer bewolking en buien. Dit was het nos Short. ZFM, verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad rijdt het langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Diemen in totaal 7 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En bij Amsterdam op de A10, de A10 Zuid in de richting van Den Haag. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 In Engeland is het The Farmer Wants A Wife. In Denemarken daar is het... Boah, de Maar daar heeft ook nog niemand gereageerd. Alleen in Frankrijk daar is het anders. Daar is het l'amour dan le pré". Voilà, de liefde ligt in de wei. En daar is muziek voor van de Franse componist... Gabriel Fauré. Stuk heet Dolly. He? Zie dan die boer met zijn schaap. Dolly, jij bent mijn schaap, ik ben jouw herder. Dolly, ik streel jouw wol, maar jij wil verder. <lacht> <lacht> nou, zo leuk is het ook niet, hè? <lacht> Heb je een boekje bij je, wat je zit. <lacht> Dolly. Je praten, Dolly. Kom, sta nu stil. hou op met laten, Dolly. Jij staat alleen onder de beuken, Dolly. Nu moet je soort genoten vinden, Dolly. Ja, omdat het niet rijmt.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 Ja, dat vond ik bijzonder toepasselijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik had ook kunnen weten dat je wat van plan was, hè? Oh, je, het, was, het hele uur kon je aan hem zien dat er iets aan zat te komen. Oh, oh, oh, oh. Ik vond hem prachtig. Ja. Aan Donnie. Ja, dat is dat zeker. Maar die staat in de wei. Ik neem aan dat je niet in de wei staat. Ervan. Soms. Soms sta ik ja, ook zij. wel eens in de wei. Oh, ook wel eens in de zij. Ja, ja. Oh, okay. Goed, oh, oh, oh. Wat hebben ja. we dit uur eigenlijk nog te verhapstukken? Vertel het eens. Nou, normaal gesproken, Hans zit in de donderdag het, uh, in het programma de vrijwilligersvacature van de week. Maar helaas degene die van Vip Zandvoort daarover gaat. Is nog op vakantie. Dus dat gaan we, denk ik, vanaf volgende week of ja. de week daarop opstarten. Ja. Um, ik, ik had gedacht, misschien is het leuk om even te vertellen... wat er allemaal het weekend gaat gebeuren in Zandvoort. Uh, dat wilde ik dan graag om kwart over één even doen. Om Marstel, half twee gaan we dan weer door naar het uh, regionieuws. Met het weerbericht erachteraan. Met een jingle dit keer. <laughs> en uh, het liedje van de sidekick. En het leek me leuk om, uh, om het komende uur te vragen aan uh, Dave. Die ons dit, uh, deze twee uur vergezeld heeft. Om te vragen of hij een uh, leuk nummer heeft. Wat hij graag zou willen horen. Of hier een verzoekje heeft. En uh, ja, nou daarna is het eigenlijk wel gedaan. Dan is het weer op. Nou ja, op niet, maar Bart, dan he? komt muziek. En de, ja, ja, daarna en met, ja, ja, ja, ja. met z'n gewraakte Lucifer doosje, ja, ja, wat ja, dan, dan we altijd moeten ook, We moeten ook de brandweer bellen, denk ik, met als hij binnenkomt. Ja. <laughs> nee, gezellig, Bart van der Meer. En uh, daarna was normaal gesproken jij altijd met het programma. Ja. Maar dat gaat nu niet gebeuren dan natuurlijk. Nee, dan ben ik hier ietsje langer. Oké, oké. Okay, en uh, daarna hebben we Thomas de Jong met Jong Zandvoort van ja. 6 tot 8. En van 8 tot 10 uh, Alternative FM met Jaap Kopen ja. en Marcus van Dam. Ja. Ook een heel leuk programma, meestal met levende muziek. Ja. Ik weet niet of het vandaag zo is. Geen idee. Maar uh, dat gaan we vanzelf horen. We maar gaan Maar altijd het meemaken. hele bijzondere, bijzondere artiesten laten we het horen. Dus alle, allemaal programma's die dubbel en dwars de moeite dus, waard zijn. Ja, dus... Ja. Reden genoeg om te blijven luisteren, luisteren. Absoluut, natuurlijk. En zeker op de wilde donderdag, toch? Ja, de daverende donderdag. Ah, de daverende ja, ja. donderdag. The sound of <laughs> Sanford. Yes, yes. Ik heb een, nog een oudje uitgezocht. Oh jee. Ja, de Aveli ik, ben, ik was er toch al? Ja, nee, oh, jij bent er al. Sorry. <laughs> ja, nee, die heb ik net al gedraaid. Ja, dus ik krijg concurrentie. Nou, een, okay. een beetje ja. wel. Ja. Met, met de Effley Brothers. Oh heerlijk. Ja, toch is ook ja, lekker, Ja, natuurlijk. Daar gaan we. Yep. Een heerlijke wegdijner, hè? Heerlijke muziek is dit. Ja, zeker weten. Ja. ja. ja. Droom. Nou, dat zeker. Ja, tegenwoordig. Ik vind het muziek tegenwoordig niet zo meer, moet ik eerlijk zeggen. Nee? Nee, niet. Weinig. Bein, Wordt mooie muziek nog gemaakt. Nou, wans. moet je tegen Bart zeggen. Nou, dan. Nou, <lacht> ja. Er is ook een boel onzin, dat ben ik ook wel eens. Ja. Maar er worden ook hele mooie dingen ja, gedaan, ja. hoor. Echt waar. Ja. Ik heb, ik, een, ik, ik heb een hele mooie gevonden, een Nederlandstalig. Want ik vind dat die best wel eens aan de, aan de beurt mogen komen. Ja. Kan je die voor Siebe nog? Kan je Siebe van de zee? Of Siebe... Ja, van de kast. De kast. Uit, die ja. bestaat ook niet meer. Uit, bestaat de kast ook? Nee, al nee, niet meer? niet meer in de samenstelling zoals ze vroeger oh, waren. Dus van de ploeg. Van de ploeg heette hij, ja. Die, ja. Dat ja, was het. ja, van de ploeg. Ja, ja. net als die doktersassistenten. Ja, de dokters de assistenten van, van dokter. Oeg. Ja. Die, ja die. Goed, we gaan Dat dan deed ik wel uit. eens op mijn werk hoor, want ik was doktersassistent. Ben je daar geweest, ja? Ik ben doktersassistent Hoe lang? geweest, ja, voordat ik hier naartoe kwam. Oh? Ah, ja, een x aantal jaartjes. En uh, dan deed ik dat wel eens om, uh, om mijn dokter te plagen, ja. weet je wel. Want dan zag ik dat hij intern belde. Ja. En dan, uh, dan riep ik heel hard, met assistenten. Huis. <laughs> en dan was hij altijd bang dat ik dat ook naar zijn patiënten deed, ja. weet je. <laughs> nou, we gaan nu naar voetbalhuis. <laughs> ja, van de Gezellig. ploeg. Van, van de Goed. ploeg, dan, he? Ja, ja, ja. Okay. Doe <laughs> De contouren in het land vervagen in de mist.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 Zelf verloren ben. Het is net alweer de diepste taal, ken in het hart van. Ja, lieve luisteraars, mocht u net ingeschakeld hebben... we zijn bezig met het programma Zandvoort Lunch... gepresenteerd door Hans Wassenaar. En uh, als sidekick sta ik hem vandaag bij, Dorit en Pierik. En uh, we gaan nu even een klein overzicht geven... van de evenementen voor, het, voor de komende dagen in Zandvoort en Zee. Het zijn er zoveel, dus ik ga niet heel erg uitweiden... want anders hebben we straks Bart van der Meerse programma ook nog nodig. En dat is niet de bedoeling. Dus uh, ik ga u vertellen dat uh, vandaag en uh, morgen en overmorgen... Uh, op de Middenboulevard uh, mensen ondersteuning geven... aan de actie die gevoerd wordt momenteel in Katwijk-aan-Zee. U weet wel, die uh, windmolenparken... die waarschijnlijk allemaal voor onze neus geplaatst uh, zullen gaan worden... het is nog niet uh, beslist... Minister Kamp heeft wel een beslissing genomen... maar uh, de Tweede en de Eerste Kamer moeten zich daar nog over beraden. Dus het is een zaak dat we in ieder geval voor 5 oktober... want dan gaan daar de besprekingen over plaatsvinden... dat we duidelijk maken dat die nieuwe windmolenparken... niet hier voor onze neus geplaatst moeten worden. Nou, Om kort te gaan, dus vandaag tot en met zaterdag... van 10 tot 4 uur iedere dag... Uh, is er een demonstratie uh, ondersteunend voor Katwijk... waar nu de molen, de, de, de, de toren, de, de, hoe noem je dat ding ook alweer? Die paal? Oh ja, die paal staat hè, waar de mensen in gaan zitten uit protest. En uh, hier op onze middenboulevard kunt u uh, handtekeningen nog aanleveren. Er zijn er inmiddels 50.000, maar er moeten er nog veel meer komen... En u kunt uh, daar prachtige schilderijtjes maken uh, van, de, van het uitzicht. En uh, er is ook een, een fotowedstrijd uh, van het uh, windpark uh, Luchterduinen. Uh, daar kunt u laten zien hoe mooi of hoe lelijk het is. Goed, uh, zater, dat is dus de komende dagen. Zaterdag 20 augustus hebben we het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken. Dat gaat plaatsvinden tussen half elf en vier uur op het Raadhuisplein. En dat kunt u allemaal gratis bekijken en beruiken. Dan zaterdag 20 augustus ook uh, van smiddags tot avonds op het strand een strandfeest. Bij Strandpaviljoen Storm. Entree is gratis en het is een uh, lekkers zomers housefeest met de lekkerste deuntjes. Ook 20 augustus, zaterdagavond is dat dan, van half acht tot tien voor twaalf. Uh, de 30 Up this, this Is What It Feels Like strandfeest. Dat gaat plaatsvinden in de haven van Zandvoort. Strandafgang 9. De prijs, toegangsprijs is 12,50 euro. Goed, even gaan we door. Even mijn papiertje omslaan. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus de Zandvoort Masters op het circuitpark Zandvoort. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus ook de tweedaagse van Zandvoort... van watersportvereniging Zandvoort aan de boulevard Paulus Lood bij paal 67... En die watersportvereniging Zandvoort die bestaat 50 jaar en ter gelegenheid daarvan uh, organiseren zij op 20 en 21 augustus het NFB Kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco Luchterduinrace. Zondag 21 augustus een zomermarkt weer in Zandvoort Centrum van 10 uur s ochtends tot 6 uur. Vele kraampjes van alles te doen voor de kinderen. Dus een hele gezellige dag in het dorp van Zandvoort, het centrum. Zondag 21 augustus, een concert van het Rutland Concertband. En uh, dat vindt plaats. Even kijken, want nou sluit ik niet meer aan met mijn papiertjes. Dus ik moet even het goede papier zien te vinden. En die heb ik even niet. Oh ja, op het Badhuisplein. Van 2 tot 3 uur en de entree is gratis. Dan iedere donderdag. Um, Jeetje, ik zit er een puin op van te maken. Ja, iedere met die, donderdag zijn wij er, hè? Uh, ja, ja, ja, ja. Maar er is op donderdag nog meer te doen. Er is nog meer te doen. Dan is er een, uh, een wandeling in de duinen. En het startpunt daarvan is aan de Zandvoortselaan. De prijs om mee te gaan is 6,50 euro. En uh, de tijd is half 11. Oh, dat is de bunkerwandeling, is dat? Dus iedere donderdag bij de Amsterdamse waterleidingduinen. Nou, tot zover even de evenementjes. Nou, nou ik vind het fantastisch. Er is genoeg te doen, denk ik. Zo, meer dan genoeg. Zo, zo, zo. zo, zo, zo. zo, zo, zo, zo Hoef je zo. niet te vervelen. Nee, dat sowieso niet. Nou, ik nee. heb iets voor je uitgezocht. En dat vind ik eigenlijk dat dit liedje wel echt op jou slaat.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 Een Liedje van jou, of niet? Nou, ik voel me helemaal... Uh, ja, is dat zo? Helemaal uh, in de Fair. maling genomen. <laughs> <laughs> nou, dat, dat was nou niet de bedoeling. <laughs> nee hoor, lief hoor. <laughs> Dankjewel. <laughs> Goed, we gaan eventjes... Uh, ik heb er nog eentje uitgezocht, maar het is eigenlijk meer voor Bart... die al in de auto zit, denk ik. Ja, en ja ik, die zit zeker dat in de auto. Luistert. Ja. Tuurlijk luistert. Ja, die. dat ja. waarschijnlijk ja. wel. Ja, wel. En, en Het is deze keer niet van de Beatles. Hey. Nee, maar wel van een vriendje. Van Wings. Oh, maar dat is toch ook ja, een, die, een die eigenlijk een eigenlijk Beetle. is dat ook wel vitaal, ja, toch? Ja, tuurlijk. Bart, speciaal voor jou en ik hoop je straks te zien. travel, and much have I seen. Dark distant mountains, with valleys of green. Past painted deserts, the sunset bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, en dan nu een kleine update van het regionale nieuws, half twee. In de Barteljorenstraat in Haarlem hebben drie mannen woensdagavond... vermoedelijk gehandeld in hard drugs. De verdachten van 19, 21 en 19 jaar uit Zandam, Lutjewinkel en Polen zijn aangehouden. De politie zag rond tien over half twaalf dat de drie mannen zich verdacht gedroegen... De verdachten waren in het bezit van verschillende drugs. Hierbij ging het vermoedelijk om crack, ecstasy, hash en cocaïne. De politie heeft de drugs in beslag genomen... en de mannen werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Onlangs hebben twee Zandvoortse dames een probleem aangekaart... dat bestaat bij de ingangen van de duinen. Het gaat dan met name over de entrees bij de Watstraat en de Sofiaweg...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 Hulde voor Toetkraaienstein en Sandra Driehuizen die dit in de openbaarheid hebben gebracht. Nog even en dan starten de scholen weer in onze regio. En als de scholen starten, dan starten ook weer de sport- en culturele verenigingen met een nieuw seizoen. Dat sporten en cultureel onderwijs belangrijk zijn voor een kind hoeft geen betoog. En dit moet ook voor ieder kind mogelijk zijn.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 Ze <totstuken> dus moesten schreven. En ik moet nog even. Net als gisteren is het ook vandaag prachtig zomerweer. De zon schijnt weer van zonsopkomst tot aan de ondergang en het blijft droog. Was de wind gisteren vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig? Ja, vrij krachtig tot krachtig, ja. Windkracht 5 tot 6... Vandaag is de Noordoostenwind minder sterk met hooguit een kracht 3 ofwel een matige wind. De temperatuur loopt op naar een zeer aangename waarde van 23 en soms lokaal zelfs 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een zwakke of matige naar oost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen dan beginnen we de dag met volop zonneschijn.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 Nou, deze uitvoering die kon ik niet maar dat schijnt toch wel een hele bekende geweest nou, te zijn nou Hans ik zou je vertellen het begon met de Supremes en die hebben natuurlijk in een studio het opgenomen bij Motown ja. en toen is Vanilla Fudge was een garage in, uh, underground band die is begonnen in 68 met deze song en dat werd ook een hit ja. twee hits achter elkaar ja nou, ik vond hem een goede uitvoering ja, ik ja ook toch uh, psychedelische zongen ja ja, ja. <laughs> ik ik heb er ook eentje uitgezocht en het is van Ilo... Rock and roll King. Ik, ik wou net zeggen zandzakken voor de deur. Bart is binnen. Ja, <laughs> ja dat vind ik niet aardig. Ja, maar nog mee. Ah. Dan vallen ze twee uur nog even. Nou, Vind je het niet leuk? Nee, de rek loopt die boze weg. Nou, nee, dat doet hij niet. Nee, nee Ik, nou, nee. Nee. ik wil oh. eigenlijk de brandweer bestellen. Maar... Oh, ik, vind programma, ik vind zijn programma altijd zo leuk en leerzaam. Ja, dat is Ja, wel. Nou, leerzaam, ja. leerzaam, Ja, maar wel, wel want hij vertelt altijd heel veel over de artiesten en, en ja. omstandigheden. Ja, ja. ja. Dat zeg ik. Ja, hij is net zo'n lopende klant Ja, dat is hij ook. Ja. Gewoon, ja, ja. ja, man, ja. We gaan hem Wiki noemen. Oh, Wiki, Van, Wiki. Pe Van Pedia, je weet wel. <laughs> hij, zei net, hij zei net dat het een heel mooi weer was. Buiten? Ja, ja daar weten wij nou even niks nee, van nee, natuurlijk. We zitten we weer opgesloten. We... Ja, juist, dat bedoel ja, ik. Ja. Dus we gaan een, een zonnig liedje draaien. Dat lijkt mij heel leuk. Dat lijkt mij en heel ik, leuk. Heb, ik heb toch nog een verzoekje. Ga ik je straks eventjes vragen. Als het maar niet zo moeilijk is, hè? Nee, hij is hartstikke mak, maar zo'n leuk liedje. Ik ben, ja. ben benieuwd. Ja. Het zal wel weer André Hazen zijn, nee. Oh. Oh. Nee, nee! Nee, nee, nee, nee. We zitten niet ver vanaf. Okay. <laughs> dat bedoel ik. We gaan even naar het zoners ja, luisteren. Ja, ja, ja, doe maar. Okay. André Hazen zeker. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, we ¿qué vas a hacer? gaan naar ver si te quedas o te vas, si no no me busques buiten. Si te vas, yo también me voy. Het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 Frio, que vas we rumbiamos con me lloras rio, te Nou was dit zonnig of niet? Heel zonnig. Kijk, dan ben weer ik. helemaal opgevroren. Nou. wat jij, Dave? Jij, nou, jij ook? Ik vind het gewoon. Het geeft je weer een vrij zomers gevoel. Ja, dus, dat, heerlijk. Ja, en dat hebben we met dit weer toch wel een beetje nodig. Hè? Want in zomer dat was nou niet, uh... maar die komt er al nu. Ja, ja, ja, hij komt erom. Nou, We hebben toch in juli uh, een paar mooie dagen gehad. En ja, ik meen, als ik me goed herinner... van 15 tot 18 mei ook een paar mooie dagen. Nou, nou ik weet het zijn altijd... we voor Nederlandse begrippen <lacht> toch heel erg in de latten gelegd, ik, hoor. Ik, ik, <lacht> weet wel, ik weet wel de eerste drie dagen van de, van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat, uh, zo, <lacht> zo. 34 graden ja, en zo. Ja, ja, dat die, zal jij, die zal jij niet snel zo. weer vergeten, Nee, die dat, denk ik, dat denk ik ook niet. En Wat? de vierde dag regen. Ja. ja, en onmeer. Afkoeling, afkoeling. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja, ja, ja. jij zal wel wat peentjes gezweet nee. hebben. Peentjes, zweten, joh. Ja, je ja, ja, ja. ja, sokken in je schoenen. Ja, ja. Ik heb nog een, een vrolijke. Oh, maar dat is een, iets ouder. Iets wat heb man. je vandaag? Ja, heerlijk. Er ja. Dat dus het weer, hè? He. Ik ben vandaag. De, zo vrolijk. vrolijk, ja? Zo vrolijk. We gaan hem Jodocus noemen. Ja, nou, dat is wel, dat, dankjewel. Jodocus We kwak. Ja. Het was toch ook een de zondag, hè? Ja. Ja. En ja. We hebben nu nog een verzoekje. Oh ja. Ja. Ja. ja? ja. Maar volgens mij ben jij niet voor een dubbeltje geboren, of wel? een kwartje. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, we, we, we zullen het meemaken. Dat ga ik aan het eind van mijn leven, denk ik, roepen. Nee, maar inderdaad, ik, ik kwam hem zo tegen. Als je voor een dubbeltje geboren bent... En, dat nummer, dat ligt me zo na aan het hart. Omdat mijn kleine meisje dat altijd ah, zingt. Hè? Lea, ja. die, die zingt dat nummer altijd. Want ze wil natuurlijk later in de Jantje spelen. Dat is een droom van haar, als Jans. Met, dus, met, met, met, hoe heet hij ook alweer, die er altijd in speelt? Hoe heet ook alweer? Die speelt ook in de, in de Jantjes. Wille Calberti? Ja. ja. ja? Is, is, is, nog steeds, of niet? Nee, dat, ze zijn nu gestopt hè, met die jantjes. Oh, ik heb geen idee. Ja, Vandaag ja, ja, vraag ja. ik het. Informatie. Ja, ja, dat is maar eens in de zoveel tijd. Hè. Dan oh. is er weer eens een producent die denkt: van kom, laten we weer eens een mooie productie met de Jantjes maken. Weer ja. even in een nieuw. Vroeger was het dan Karitefs. Ja. Ja, ja. Weten jullie nog de eerste Jantjes wanneer dat ja, was? Ja, nou wanneer het was, weet ik niet. Maar in de jaren 20, 30? 1934. En ja. de hoofdrolspelers was... de Baby De, de, de Nooi. En Suzy Klein. Ja, dat is een beroemde uh, uh, uh, cabaretier uit Oh, die kan ik niet. Ja, de kleindochter van, uh, van, uh, van Beppe de Nooi. Die uh, heeft ook een hele leuke uh, cabaretgroep. Dus samen met de moeder treedt ja. ze op, hè, met ja. uh, Hanna de Vree. En uh, uh, als de Mokumse Mokkels. Zo. Die zijn erg leuk. Ja, is erg dat? leuk. Ja, het is misschien wel leuk voor jouw programma Zand voor Draai Door om ze eens een keer uit te nodigen. Is dat zo? Dan ja. hoor jij daarbij ja. of niet? Ja. Bij de Malkumse Mokkels? Ja. Nee, niet, niet bij je duo, want dan was het een trio geweest. Maar uh, heben, die zijn erg leuk. En die treden uh, zo her en der op. En ze hebben uh, tot nu toe altijd een vaste plek gehad bij Café Ed in Amsterdam. Op, ja. op de zondagmiddag. één keer in de twee weken. Is erg leuk om naartoe te gaan. Maar uh, voorlopig uh, doen wij het allemaal eventjes met de Jantjes. Ja. Heb ik ook meegespeeld, hè? Dat weet je. Ja, dat weet je. Ja, dat weet je nog wel. Goed. Daar komt hij dan als je dat je geboren bent. Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot, Bloederen en sappelen en schouwen zich kapot.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 Zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet? Het ligt vlakbij en je ziet het niet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Op je Grieks, laat daar nog twintig. je voor een dubbeltje geboren bent Bereik je nooit een staver meer nou. Hij wilde er gewoon doorgaan. Ja, Typisch die Jantjes. jongens. Ja, even beginnen ja, is ja, er geen avond meer aan. Hij gaat gewoon door. Ja, ja, ja. En stom hè? Want dan vraag ik nog het verkeerde nummer ook. Want wat zij zingt is altijd wees tevreden met een heel klein beetje. Oh? Ja, wat stom voor mij hè. Nou, ik vind het wel ja. een mooie naam. Toffe Jans en blonde Greet. Ja, ja, ja. ja en wij ja, maakten ja. er al een deel de dolly van. Ja, dat verzinnen jullie er weer zelf bij, hè? Oh, het is toch wat, die mannen. Nou, het zit er zo wat op, eigenlijk. Ja, ja. Het is, het is snel gegaan. Ja, dat is altijd, hè? Ja. Als, je, als je het leuk hebt, dan vliegt de tijd aan ja. je voorbij. Ja, precies. Ja. Maar ja, gelukkig uh, staat onze Bart van der Meer... alweer te trappelen ja. achter je om het van je over te nemen. Ja, huh? die wel. Dus uh, we vallen niet meteen in nee, een groot nee, nee, nee, Er komt nee. een leuk programma weer achteraan. Dus ja. blijf aan de radio, ja. mensen. Ja. En ik zeg alvast uh, ontzettend bedankt voor het luisteren naar ons. Ja, hoe is dat? En uh, we hopen dat u uh, volgende week donderdag natuurlijk ik, weer uh, Ik ben er in ieder geval. Zit. Hans is er in ieder geval. Wie de sidekick gaat zijn, dat is nog heel even afwachten. En uh, maandag dan starten we Zandvoort Lunch weer in de week... met ja. uh, Charles en mijzelf. Ik van 12 je... tot 2. Hartstikke goed. Bedankt in ieder geval. Een nou. heel, heel fijn weekend. Een mooi zonnig weekend. Ja. En Dave ook even bedankt voor zijn inzet. Happy weekend. Zeker. Ik, ik hoop dat we je terugzien. Oké, okay, dat doen we. <laughs> okay. Prettig weekend allemaal. Doei. Dag. Allemaal, dag.